Bout omhoog moet met het NWS-journaal. Een derde van de patiënten die het coronavirus overleven... heeft een half jaar later nog aantoonbare geestelijke of neurologische problemen. Blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat is verschenen in het vakblad De Lancet. Het is het grootste onderzoek tot nu toe gedaan... naar de langdurige mentale schade bij coronapatiënten. Bij 34% van de 230.000 patiëntendossiers die de onderzoekers bestudeerden... was er na een half jaar nog sprake van geestelijke aandoeningen als angststoornissen en stemmingswisselingen. Een containerschip is ten orde van Vrieland in de problemen gekomen door een kapot roer... waardoor het alleen nog rondjes kon varen. Het 170 meter lange schip Escape zou onderweg zijn geweest van Rotterdam naar Helsinki... Het schip van de kustwacht sleept de escape nu naar een veilige plek. De oorzaak van het defecte roer is nog onduidelijk. De Noord-Nederlandse uitgever NDC Media Groep wil af van al zijn 40 huis-aan-huis -huis bladen. Volgens RTV Noord ziet het bedrijf geen manieren meer om nog winst te maken met die bladen. Hoeveel werknemers worden getroffen door de plannen is nog onduidelijk. Journalisten vakbond NVJ vindt het jammer dat er weer lokale nieuwsmedia sneuvelen. Het aantal miljardairs is vorig jaar wereldwijd gestegen naar een recordaantal van 2755 meldt zaken tijdschrift Forbes. Samen zijn ze goed voor ruim 13 biljoen dollar, zo'n biljoen meer dan een jaar, zo'n 5 biljoen meer dan een jaar geleden. Amazon baas Jeff Bezos staat op de eerste plek met een vermogen van 177 miljard dollar. In de eerste kwartfinales van de Champions League heeft Real Madrid met 3-1 gewonnen van Liverpool. Manchester City, Borussia Dortmund eindigden in 2-1. De returnwedstrijden zijn over een week. Het weer vannacht neemt vanuit het noordere kans op sneeuw toe. Het waait opnieuw stevig. Op sommige plekken kan de sneeuw ook even blijven liggen. Overdag klaart het in de middag op en dan komt de zon er ook even bij. En wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NMES-journaal. Zin in Zandvoort is zin in Zierven. Met nu de nacht. Life is fast and free And do as I feel Right down to the bone it was a rolling stone Just wanna be free And I don't think it just might be A little moment slightly Changing my views This is a far cry from what I've known Cause all I know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 Meters. Of wordt het ooit weer beter? We zeggen nooit mis ik zie gaan. Nee, we lachen niet meer als doer. Toch niet die ik e Let me move on, Neen,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 Yo pago mi condena It's okay.